De muziek zachter zetten. Waarom? Omdat ik het walgelijk vind. Ik vind het wel lekker. Wie speelt het? Ik weet het niet. Ja, waarom moet het dan hard? Nou, zet hem maar zachter. Zet jij hem maar zachter. Voor mij hoeft hij niet zachter. Zet jij hem maar zachter. Ah. Jij wou hem toch zachter. Ah, laat maar.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 Natuurlijk. Cultuur is beter dan maandag. Nog één minuut. Tien. Negen. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. 1 Zero. Mijmerende braan.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 Waarom zeg je niks? Nee, nee, nee, nee. Waarom zeg je niks? Nee, nee, nee, nee, nee. Waarom zeg je niks? Ba -da -ba -da. Waarom zeg je niks? Ik niks.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 na een vluchtige kus en een tot vanavond. Toen ik s'avonds thuis kwam, was mijn vrouw weg. Mijn drie kinderen, en het persoonlijke eigendommen had ze meegenomen. En op tafel lag een afscheidsbrief. We jong, kreeg kregen kort na elkaar drie kinderen, kinderen maakten de, de woning ellende mee, keerden elk, elk dubbeltje zesmaal zes om en waren in alle stormen en tegenslagen gelukkig, gelukkig met elkaar. elkaar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 Ze werd een ander mens. Te anders, Margriet. Ik dacht dat je in de libellen las. Ik lees de Margriet. Ons mooie fletje werd verwaarloosd. Steeds vaker moest ze zo nodig nog een dag extra werken. Dan hadden we afgesproken twee dagen per week. En mijn buren, Uwere maar steeds, steeds de, de kinderen opvangen, opvangen in het lunchuur. uur. Gevolg: ruzies, ja, bittere, bittere verwijten, vervreemding. Is het huishouden dan zo afgrijzelijk, vriend. Hoe kan het dat de vrouwen pas opleven als een stukje van onze positie innemen? Zien ze huis en kinderen dan alleen als een last? Overal om me heen zie je kinderen stuk gaan... omdat de vrouwen niet meer terug willen naar het huishouden. Ik weet, weet zeker dat deze, deze situatie, situatie duizendvoudig voorkomt... in iedere nieuwe wijk en, nieuwe wijk en iedere nieuwe stad. stad. Er komen steeds meer ongelukkige ouders... en raadloze, vragende kinderen...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 Maar ik hoef niet meer. Jij? Ik niet. Nee, ik ook niet. Ben je verdrietig? De klootzakken. Zal ik meteen? Dan kunnen we vroeg naar bed. Nou, doe maar. Van Doorn snel op sprint. Lester, 4 april. Peter Van Doorn, nationaal kampioen der sprintamateurs... heeft maandag de traditionele paaswedstrijden gewonnen. In de finale versloeg Van Doorn zijn landgenoot Rines Langkruis. Ook bij de beroepsprinters zegevierde de Nederlander.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 Idioot dat ik daar nog zo vaak aan moet denken. Waar blijf je nou zo lang? Hoe lang? Het is over tien Maar dat is toch niet laat? Waarom kwart over acht zei je dat je zo dadelijk zou komen toen ik naar bed ging? Oh, ik heb geloof ik wat zitten dromen. Ik kom. Het rusten? Wel rusten. Kom je nou? Ja, ja, ik kom. Vrijdagavond. Familieberichten. Nou, oh, misschien maar. Welke alleenstaande man, weduwnaar geen bezwaar, zoekt, evenals ik, een beetje geluk? Een jonge vrouw, 42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 Geef me maar zaterdagavond. Ja, omdat je dan niet hoeft voor te lezen. Ja. Zaterdagavond. Ja, zaterdagavond.